Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet hoopt dat de basisscholen 8 februari weer open kunnen. Dat zeggen Haagse bronnen. Vandaag ging het in de ministerraad weer over de coronamaatregelen. En of voor over twee weken weer kan worden versoepeld. Volgens minister Hoekstra is de kans dat de scholen opengaan zeer groot. Omdat de schade heel groot is. Dat er natuurlijk sowieso veel te zeggen is over deze maatregel. Uh, en het voor de kinderen, maar laten we eerlijk zijn ook voor de ouders... gewoon rijkhalsend uitkijken naar dat moment. Dus wat mij betreft moet dat echt zijn maandag over een week. Maar helemaal zeker is het allemaal nog niet. Dinsdag is er weer een persconferentie en dan horen we meer. Er is nog een de derde coronavaccin dat in Europa is goedgekeurd, het middel van AstraZeneca, betekent dat ook die prik hier snel kan worden uitgedeeld. Het vaccin bestaat uit twee doseringen. De tweede prik moet tussen de 4 en 12 weken na de eerste worden gegeven en zorgt dan voor 60% bescherming. Grote kans dat je s'avonds wordt aangesproken als je in de Haagse Schilderswijk rondhangt. Daar loopt een groep van ongeveer 25 jongerenwerkers rond om te voorkomen dat er, net zoals afgelopen weekend, wordt gereld. Buurtvader Mamar is niet van plan om dat nog een keer te laten gebeuren. En dus spreekt die jongeren aan. Er zijn best wel veel mensen die denken, veel jongeren die denken, nou ja, dit willen we niet. Dit willen we hier niet meemaken. Maar er zijn ook wel best wel heel veel ja, jongeren die denken: ja, wie denk je dat je bent? En we doen toch maar wat we zin in hebben. Ook vanavond hebben Mammar en zijn collega vrijwilligers weer patrouilledienst. En zangeres Rita Ora zou er alles aan gedaan hebben om gezellig haar 30 30ste verjaardag te vieren. Volgens de Amerikaanse site TMZ bood ze een restaurant in Londen 8000 euro om de coronaregels te overtreden. Ook zou ze hebben afgesproken dat het restaurant de beveiligingscamera's uit zou zetten. Rita Ora zei in november al sorry voor het feestje. Ook heeft ze 11.000 euro boete gehad. Krijg je het weer nog. Op de meeste plekken blijft het droog vanavond. Vannacht gaat het vriezen en morgen is het een grijze dag met in het zuiden wat natte sneeuw. Het wordt koud tussen de 1 en 3 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Amsterdam-Sloot en Hoek 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm not be there to wipe your tears and in your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 het komt wel weer. Ik <middels> nog geen kleur. Het leven was stabiel. Maar de jaren openen deuren. Ook een bubbel is fragiel. En ik hoop met hart en ziel dat het loopt zoals ik wil. Maar als je niet flexibel bent, blijft de kermis koud en kil. Ik was nog jong, dacht alles te weten. Reden mijn horizon, hoe meer ik vergeet. En hoe minder ik beter doe dan de rest, hoe meer ik het beter, hoe meer ik verpest. Oh, zoveel duistere zaken in het volle licht. En zoveel ogen en haken, van het begin tot in de kist, oh. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik weet we gaan niet meer terug naar toen, onbezonnen. Dagen in de zon, eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik was, voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben, behalve jong. Onbezonnen, dagen in de zon, eindeloze nachten. Het komt wel weer. Mm -hmm. question Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende gemeenten nemen maatregelen om nieuwe avondklokrellen dit weekend te voorkomen. Bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar tegenstanders van de coronamaatregelen weer een koffiedrinkdemonstratie willen houden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag minder nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het waren er 4438, bijna 300 minder dan een dag eerder. Een man uit Zwijndrecht moet vier weken de cel in voor het plunderen van een zeemanwinkel in Rotterdam Zuid. Hij ging er vandoor met een zakje snoep, viltstiften en een pet. Na de uitspraak moest hij gelijk de cel in. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Op veel plaatsen gaat het later vannacht vriezen. Morgen soms wat sneeuw en een gat of twee. small Buggin' and buggin' and make me wanna flip I like the spice Open your eyes, girl, you trouble me Expensive lies, but you playing for free I gave you what you want, what you need My time is wasting, but for you it's a breeze You're out of your mind Gonna make this really easy point. I'm a little of my mind I'm Gonna show you I'm not crazy Boy, you're wasting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 Say, say Land, till we find a place and then we face it again. I'll write your name on the highest top and hold you tight as we reach the skies. We kiss the moon goodnight. You're my statue of desire with the heaviest drills. All I hope is that you don't believe the very tales. What I want you to believe is that I'm telling the truth.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 city city of lights look up high see the moon has no rights to shine people in motion in the middle of the night the living color of love is shining bright It's on the streets and in places everybody meet i feel the big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 last forever Happens anyway is van ZFM via de kabel op 104.5